Zes uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De Libische regering meldt dat de jongste zoon van kolonel Gaddafi... gisteravond is gedood bij een luchtaanval van de NAVO. Ook zouden drie kleinkinderen van de Libische leiders zijn omgekomen. De kolonel zelf zou ongedeerd zijn. Volgens een woordvoerder van de regering was het een doelbewuste aanslag... op het huis van zoon Saif al-Arab... maar de NAVO ontkent individuen aan te vallen...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 In het centrum van Antwerpen zijn bij een schietpartij in een café zeker twee doden gevallen. Er zijn ook mensen gewond geraakt van wie sommigen er slecht aan toe zijn. Er zijn drie verdachten die op de vlucht zijn geslagen. Details zijn nog niet bekend. Mogelijk was het een afrekening in het criminele milieu. In het noordoosten van China zijn bij een hotelbrand zeker tien mensen omgekomen. Minstens 35 mensen raakten gewond. Het vuur brak uit op de eerste verdieping van een hotel in de stad Tongwa en was kort maar hevig. De oorzaak van de brand in China is nog onbekend. In Rome hebben tienduizenden mensen een nachtwaken bijgewoond... voor paus Johannes Paulus II, die vandaag zalig wordt verklaard. Er worden een miljoen mensen verwacht in Rome. Reden voor de zaligverklaring is dat Johannes Paulus volgens het Vaticaan... een non heeft genezen van Parkinson. zijn delegaties uit zo'n 60 landen. Namens Nederland is minister Donner aanwezig. Het weer, de dag begint helder en fris met temperaturen tussen 5 en 7 graden... Vanmiddag zonnig met temperaturen tot 19 graden. En morgen opnieuw zonnig en droog met maximaal rond 18 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, één melding. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar is tussen de afrit Hoenderloo en Kootwijk de linkerrijstrook dicht.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 Goedemorgen allemaal, um, zometeen in 4, 7, Arthur, Adam, we zijn nog steeds druk bezig om zijn plaats te pluggen. Rick heeft uh, geprobeerd die plaat aan de man te brengen op de Vrijmarkt in Amsterdam. Je hoort zo meteen zijn verslag. Verder gaat vandaag het rookverbod in in China. Je mag daar dan niet meer roken in openbare gelegenheden. En dat vinden ze in China behoorlijk erg. We bellen straks even met Michiel, die woont in China. Verder is het ook een uh, boeiende dag voor uh, de vrouwenvolleybalcompetitie. De finale wordt aangespeeld, of eigenlijk de ontknoping van de competitie. We spreken Albert Zanting van RTVO straks over die finale. Uh, in ieder geval die ontknoping. En straks, dus ook een nieuwe plug. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. En ook goedemorgen, Lieke. Goedemorgen, Luc. En goedemorgen, Ferdinand. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenburgs op deze vroege zondagochtend. We schrijven 1 mei 2011, dag van de arbeid, weer een week die ons passeerde. Een week waaruit bleek dat Johan Hendrikus Kruijf een officiële functie krijgt binnen de AFC Ajax. Een week waar Man United en Barcelona hard op weg zijn naar Wembley. Een week waar... André Rauwvoet zijn afscheid aankondigde in de politiek. Een week waar miljoenen over de wereld keken naar de Royal Wedding. En last but not least, een week waarbij Syrië nog meer afgreedt in een spiraal van bloed en ellende. En de wereld maar blijft toekijken. Luc, we gaan over tot de orde van de dag. Ja, en dat is het voetballen van vandaag. Uh, of nou, in ieder geval het voetballen van afgelopen week. Je noemen het al eventjes. Uh, de, de, de, de strijd tussen Barcelona en Real Madrid die is echt hevig losgebarsten. Die hebben echt ruzie nu, hè? Ja, er is flink wat ruzie. Er is een hoop heisa rond uh, José Mourinho. Uh, we hebben gezien wat er uh, allemaal gebeurd is uh, de afgelopen week. Uh, het was een wedstrijd op zich. Het zijn altijd wedstrijden op zich op het scherpste van de, van de snede. En ja, het, het is in feite geworden joh, Messi tegen uh, Real Madrid. Waar ook uh, natuurlijk de naam van uh, Ibrahim Avelai genoemd worden. Ja. Die speelde, worden. Uh, ja, hij kwam er een kwartier voor tijd in, dacht ik. Of twintig minuten voor tijd doet er niet toe. Ibrahim speelde voortreffelijk vanaf de rechter. De en ja, de paas die hij gaf, die leidde naar de 1-0. Het was voortreffelijk, joh. Hij gaat er heel langs, uh, hij gaat het fantastisch omheen. Die paas en Messi arriveert op de seconde af, joh. En het is mm -hmm. 1-0 en daarna laat Messi zien waarom hij zo goed is. Waarom hij, uh, ja, een, een magistrale voetballer is. De laatste dagen is er ook veel gesproken over Maradona of Messi. Maar ik heb het een keer al gezegd, Luc, die twee kan je nooit vergelijken. Het zijn twee verschillende voetballers geweest. Maar Messi is geniaal, Messi is geweldig. En nogmaals, die wedstrijd was er eentje op zich en... We krijgen nu de, de, de confrontatie, in feite de reminder van de komende week tussen ja. Barcelona en, en Real Madrid in kamp. Nou en ja, weet je, je kan zeggen van het geldt ook voor die andere wedstrijd door Man United tegen Schalke. Dat in feite die, die, die halve finale zal lijken gespeeld. Maar er zal nog eerst gebouwd moeten worden. Maar reken maar, er worden twee geweldige wedstrijden, hoop ik hoor. En om even vooruit te lopen op de zaak, het voor Manchester United geweldig zijn als ze die finale binnentreden op Wembley. Want ja... Uh, luik ik, ik keek nog even naar de, de, de, de geschiedenis uh, die deze finale wordt gespeeld op 28 mei op, op Wembley. En dat zou heel mooi zijn voor Man United. En weet je waarom? Omdat exact 33 of 43 jaar geleden op 29 mei, het zit een dag tussen 1968, Man United ook een Europa Cup finale won op Wembley. Oh. Maar ja, dat is toekomstmuziek, joh. Ja. Ik hoop het echt dat zou zo, kunnen. dat zou fantastisch zijn, joh. Ja, ja, ja, zeker. Nou, wij hier in Nederland hebben onze eigen stories natuurlijk, want uh, ja. uh, dat is eigenlijk... Eigenlijk stiekem voor ons een stukje spannender nog. Um, het gaat tussen Ajax, PSV of natuurlijk Twente. Ja dat uh, zijn feiten die op tafel liggen terugkijken, even heel kort naar uh, de, de, de vorige week daar uh, ja, we hadden we het al over op uh, die zondagmorgen want toen waren de andere wedstrijden nog niet gespeeld Twente, die, die had al drie punten in de tasje. en ja, toen kwam Ajax uh, nog langs uh, zij uh, om, om het zo te zeggen op, uh, op, uh, op de zondag en ja, weet je wat het is, het, het is allemaal uh, vanmiddag uh, voor half drie, na half drie tijdens die wedstrijd gaan rekenen, alhoewel, alhoewel als PSV en, en, en, en Ajax Averij oplopen vanmiddag, wat ik niet denk hoor Luc, dan, dan zou Twente al, al, al kampioen zijn. Of ja. het wordt weer een knotskeke als de vorige week. We hebben ook vorige week gehad... Feyenoord-PSV uh, in, in, in de Kuip. Dat, dat, dat was een, een, een hele goede wedstrijd. Dat was een mooie wedstrijd van Feyenoord. Ja, dat he? was een hele mooie wedstrijd. En wat ook gezegd moet worden van... Uh, uh, Mario Been, hij, uh, uh, hij geeft... Hij uh, geeft Wijnaldum al een poosje de gelegenheid... tenminste te spelen op de positie zoals Wijnaldum dat wil. Een vrije rol. En Wijnaldum heeft het dus weer laten zien... over uh, ja, hele goede kwaliteiten te beschikken. Ik had op een gegeven moment ook met twijfels over deze jongen, halverwege het seizoen, maar Giorginho heeft zich heel goed ontwikkeld en dat gaf hij ook aan in een interview op de televisie. Hij, hij, uh, ja, hij arriveerde uh, op tijd bij, uh, bij de, de twee goals die hij maakte, Feyenoord nogmaals spelen, een hele, hele, hele puikenwedstrijd. En ben je dan ook een beetje blij, omdat het, bedoel, daarvoor ging natuurlijk helemaal mis tegen PSV, het was, uh, nou ja, laten we het nog maar één keer noemen, 10-0. Um, is het dan een soort van revanche? Weet je, ik heb zelf, uh, of ik omschrijf het zo, ik, ik hoop, en dat is ook zo, dat voetbalmiddel Rotterdam zich enigszins heeft uh, berust in die, uh, die uh, 3-1-overwinning. Het is, het is een, een, een, ja, ik wil niet zeggen, een tegemoetkoming. Dat is hem niet. Feyenoord heeft heel goed gespeeld, heel mooi gespeeld, een hele mooie zondag. Dus ik denk dat dat een beetje iets goed maakte, weet je. En ja. ja, We hadden ook in die arena uh, Excel en er is zoveel over gezegd. Er werden beelden daar vertoond bij die eerste goal van Feyenoord. Maar goed, dat hoort er allemaal bij. En er zijn altijd mensen die daar uh, heel Vervelend kritiek op gaan leveren. Het, het, uh, het deed me niet, weet je. Het kan, het moet. Het, uh, ik ben ook Ajax-supporters tegengekomen de afgelopen week en verder gedoe, joh. Ik bedoel, uh, die, die, die drie die gaan al strijden voor de titel. En ja. Feyenoord heeft een, een hele mooie wedstrijd gespeeld. En, ja, vanmiddag al, al die wedstrijden. Het is een hele, een hele serie die gespeeld wordt. Maar joh, het, de belangstelling gaat uit naar Heerenveen tegen Ajax in het Hoge Noorden. We hebben uh, jouw club die speelt thuis in de Grootsvesten tegen Willem 2. En we hebben uh, in uh, de lichtstad de file. De sportverein tegen Vitas. Kijk, dat zijn de wedstrijden vanmiddag. Daaromheen heb je ook andere wedstrijden. Hoor. Ja, Feyenoord gaat naar het verre zuiden en speelt dan tegen VVV. Maar goed, het zijn allemaal wedstrijden die, met name die van Feyenoord, die zal dus gaan om de bezetting van de achterplaats. Het wordt ja. nog moeilijk hoor, want volgende week hebben we geen, geen voetbal. We hebben dan die bekerfinale. En ja, of het wordt vanmiddag Knotschek of ja, de beslissing valt vanmiddag. Maar dan heb je 15 mei Luc, nog een, een zondag. En ja, misschien dat daar die onknopen... Dat vanmiddag. zou wel fantastisch... zijn. Ja, dat ja. kan dus zomaar dat dus de dat het dus de laatste wedstrijd van het seizoen tussen Ajax en Twente, dat dat dan ook echt de, kom, de kampioenswedstrijd wordt. Wie wint, ja. die wordt kampioen. Ja. Dat kan, het hoeft niet. Nogmaals, het kan vanmiddag allemaal beslist worden, maar ja. ik denk het niet hoor. Maar ja, we kunnen vanmiddag weer een hele gekke zondag meemaken. Het, wordt, uh, ja, het is in elk geval goed weer. Het is uh, daarvoor niet om te klagen. En, ja, Ik ga ervoor zitten, allemaal de drie. En het, uh, het wordt wat vanmiddag hoor. Ik zet mijn geld natuurlijk in op FC Twente, dat begrijp je voor dit seizoen. Zeker. Wat doe jij? Wat denk je? Ajax, FC Twente, PSV? Het wordt heel moeilijk. Ik kijk, ik, ik denk zelf, als je me eerlijk vraagt, zie ik ze alle drie. Die uh, vanmiddag winnen hoor. Of ja? het al heel jaar zo herhaald moet worden. Okay. Kijk, heren Veen, AS. dat is een wedstrijd wat je denkt: van ja, uh, Ajax krijgt het heel moeilijk daar, maar dat hoeft niet zo te zijn. Maar ik ga ervan uit dat ze, dat ze alle drie winnen. Ja, niet dat het jammer zou zijn dat het vanmiddag al beslist is en dat Ajax 20 over twee weken gaat het helemaal nergens meer over. Maar, maar, Luc, die twee ontmoeten de, de volgende week zondag al een, ja. een keertje in de bekerfinale, bekerfinale in, in Rotterdam. Maar goed, uh, het is allemaal afwachten. Ik hoop vanmiddag op, op, op een op, op hele mooie voetbal joh. en uh, spanning. Op. We gaan het volgende week uh, weer verder bespreken dan praten we ook door over die bekerfinale. Dankjewel, Ferdinand. Bedankt dat ik weer mocht zijn, Luc, in de uitzending. Voor jullie daar, de hele redactie, een hele mooie zondag zondagmaker. Leuk, van en volgende week ben ik back in town. You were cool, yes you were. I fell in love like a girl. Living in a picture perfect world. make a scene all these broken bottles bottles man we all Crystal en Bottles. Mooi liedje is dat. Het is tijd voor de plug. Elke week vertellen drie dj's welke plaat je echt niet mag missen. Welke plaatje je dan in zijn geheel gaat horen, dat beslis je dan weer zelf door je voorkeur te mailen naar 47 bnn.nl. Zometeen kun je stemmen op jouw favoriet. Luister eerst mee naar de plug van 1 mei. Dag, ik ben Claudia de Brij. en ik zou, als ik nu Radio 1 in de hand had... zou ik een Plage van de Crystal Fighters te pas, maar vooral ook te onpas draaien. Want het is zo'n lekker zomerhitje, waar ook de Radio 1-luisteraar... hem eindelijk weer eens een beetje van omhoog respectievelijk nat van krijgt. Het gaat als volgt. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down for the morning most. Nou, he, u heeft een beeld... En als u dan daarna denkt, ja, maar nu wil ik ze weer iets, iets, iets, iets moois, iets gedragends, iets zinnigs. Ook iets dat rond 4, 5 mei goed kan meegeven. Dan zou u de uh, nieuwe single van Claudia de Brij ook uh, kunnen draaien. Die heet Mag ik dan bij jou. die gaat als volgt. Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt...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 Ik ben Jadil Sampson. Ik presenteer iedere werk. Dat is 10 en 12 op Radio 6. Surreal for Real. En Radio 6 is natuurlijk garant voor de allerbeste Het is een Nieuw plaat. Ik ben er helemaal weg van twee geweldige artiesten samen. En ik vind echt dat ze, dat ze gedraaid moeten worden zo vaak mogelijk. Ik doe er al hard mijn best voor. En ik hoop dat ze nu ook hier wordt gedraaid. En stem dus allemaal op deze plaat. Nederlands product, goed product. En niet in de laatste plaats ook mag ik hier heel erg graag die marker De plicht wordt. Stem op Sherry Ann en Sven Hemmitsel, Six feet under. Hoi, uh, ik ben uh, Rob Stenders en ik uh, mag iets uh, weergaloos uh, presenteren aan uh, Radio 1 luisteraars. Allemaal hele serieuze mensen natuurlijk. Zelfs als BNN-uitzend, allemaal toekomstige pop Ik denk dat deze echt niet aan je voorbij mag gaan. Dit is de meest briljante tekst die ik in jaren gehoord heb. Hier zit een gevoeligheid in, hier zit een liefde in, hier zit een inspiratie in. Het kunnen alleen maar hele spirituele mensen zijn die dit bedacht hebben en ontwikkeld hebben. Gonzo. Het kan alleen maar beter worden met zo'n naam. Dr. Gonzo. Het nummer heet Bastem Up. Um, het is een soort mantra en je wordt er een heel veel beter mens van. En uh, ergens halverwege hoor je badkamer, badkamer, badkamer. badkamer. Kortom, een verfrissend geluid. hem <grijpte> hem Ik heb een favoriet, maar welke is die van jou? In godsnaam, niet die van Rob Stenders. Maar goed, je mag het zelf beslissen. Kies je voor de plaats van Claudia de Bray? Mag ik dan bij jou van Claudia de Bray? Of kies je voor de plaats van Rob Stenders? Je hoorde hem net. De up van Dr. Gonzo. Of van Cheryl Samson. Six Feet Under van Sherry Ann. Welk liedje wil je horen? Laat het weten via de mail 47 at bnn.nl. Of gebruik de Twitter. @luc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 Every leaf of every tree, every sand dune in the desert, every power. all the frontiers nothing wins.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 Sorry, Likke. Ik zou dit eigenlijk voor je meenemen, hè, dit is uh, Ik wacht al twee weken. Ja, het spijt me echt enorm. Ik had het, ik had het beloofd dat ik de Ducks, <laughs> uh, want dit hebben we twee weken geleden, Love is the 7 wave, zou, voor je zou meenemen, maar het, ik weet niet wat het is. Elke keer ben ik bij de cd-kast en denk oh ja, ik moet even zoeken, maar dan kan ik hem net niet vinden en het, het komt er maar niet van. Ja, ik kan hem ook niet vinden. Nergens op internet ook, hè? Nee. Hey. Love is the 7 wave van de Ducks, onthoud die naam. Nou, het is 1 mei, Goedemorgen allemaal. Dag van de arbeid, gisteren Koninginnedag en dan is het misschien wel zondag, maar toch zijn er altijd mensen die aan het werk zijn. Zal ook onze Eliane. Goedemorgen, Eliane. Hey, goedemorgen, Luc. Hallo, heb je lekker gewerkt vandaag? Uh, ja, ik ben helemaal kapot. <laughs> maar ik sta naast iemand die al sinds gisteravond 9 uur wakker is. Ah, oké, kijk aan. Dus je, hebt, je, hebt, je moet het eigenlijk niet zo moeilijk doen. Wat zeggen we dan? <laughs> Wat zegt u, Luc? Je moet het eigenlijk niet zo moeilijk doen, want het valt eigenlijk wel mee met jouw harde werken. Het valt bij mij nog wel mee als ik zie wat andere mensen al erop hebben zitten. Ja, Ja, jij hebt gewerkt in de kroeg en uh, je zit bij onze BNN University. En uh, toen dachten wij, weet je wat, uh, als jij nou eens even bij al die schoonmakers en zo gaat kijken. Of in ieder geval om te kijken wat er allemaal te doen nog is in, uh, in de stad Arnhem. Want daar ben je nu. Ja, ja precies. Ik sta hier echt midden tussen de zooien. Het ruikt hier echt naar de vuilnisbelt en zo ziet het er ook uit. Uh, er staat een grote wagen met een. Uh, met een kraan eraan, die schept alles uh, erin. Maar ja, de schoonmakers die waren te druk om even aan het woord te komen. Maar ik sta hier wel met iemand die podiumbouwer is. En ze zijn hier de podia op de korenmarkt aan het afbouwen op dit moment. Hé, uh, hey, wat is je naam? Peter. Hallo, ik ben Peter. En ik hoorde net van jou dat jij al sinds gisteren 9 uur op bent. Ja, dat klopt. En en als je zo bezig bent hier s ochtends vroeg. Wat zie je dan vooral langskomen? Uh, ja, mensen die ook uh, naar uh, wat uh, geld zoeken of uh, wat, uh, ja, wat er een beetje zo is blijven liggen. En uh, ja, het is een uh, groot evenement geweest. Dus er is een hoop rommel vrijgekomen en uh, mensen verliezen wel eens wat. En dat uh, vinden anderen graag. Ja. Maar is dat ook het mooie aan je werk? Dat je zeg maar gewoon ochtend tussen alle mensen die nog van het uitgaan terugkomen, dat die nog een beetje aan het rondgokken zijn naar kleingeld, maakt dat je werk leuker is. Dat je van ik werk liever overdag. Uh, dat maakt mij op zich niet zo uit wanneer ik werk, dat niet. Nee. Dat, okay. uh, maar uh, ja, het is al uh, sneu af en toe als je mensen uh, ziet zoeken naar geld. Hè. Je kan het beter gewoon normaal verdienen en dan uh, hoef je er ook niet naar te zoeken. nee Precies, want uh, we, hebben het, we hebben het nu over de dag van de arbeid en jij bent nu druk aan het werk. Uh, wat zou je willen verbeteren aan je werk? Want eigenlijk is de dag van de arbeid ontstaan uit onvrede van de mensen met hun werk. Wat vind jij dat er beter kan met jouw werk? Dat een ander het voor me doet. <laughs> Nee. Um, ja, wat zou ik kunnen verbeteren? Ja, dat uh, mensen van Technische Universiteit zich er ook buigen hoe het nog beter kan. ik denk dat je altijd wel uh, in je werk uh, kan ontwikkelen en kan verbeteren. Oké. Okay. Dus ik denk dat je daar ook uh, voor moet staan. Hé hey Peter en Luc. Ja? Luc, wij je er nog? Ja, we gaan nog een lied zingen voor deze mooie man en zijn collega's. Een lied? Ja, we gaan een lied zingen, een compleet refrein om hem even mijn hart onder de riem te steken, want het is toch nog wel half zeven en hij heeft al sinds gisteravond negen uur niet meer geslapen. Ja. Dus uh, luister je mee? Ja, ga je gang. Drie, twee, één, okay, Oké, nou dan gaan we jongens. Daar komt ie. Oké, okay, je staat hier niet alleen. al oh, voor de dag en dag. Daar we staan we samen voor jou. Oh, dat oh, oh, helpen jou een handje. Oh, oh, oh, oh Op de dag van, van de aflij. Krijgt de trekker, krijgt de trekker Krijg een, een mooi handje. Ja, nou dat was hem. We <laughs> hebben het even heel snel. ingesteld weer een beetje ja. gevat. <laughs> nou, een hele fijne dag van arbeid. Oké, okay, bedankt. En lief dat was hem. Ik ga naar bed. Ja, is goed. Doe dat. slaap lekker hè. Hey, doei, doei. Fist in de tantrums and dear Mr. President. Yeah. yeah. de Tantrums, en dear Mr. President. Het is uh, vandaag een beetje een tragische dag voor de rokers in China. Gisteren is namelijk het rookverbod daar gegaan. En dat is nogal wat, aangezien het land zo'n 300 miljoen rokers stelt. Er is bijna niemand daar zie die zich er druk maakt over de gevolgen van roken. Michiel Hulshoff in China, goedemiddag voor jou. Ja, goedemiddag. We, ja. we hebben een kleine vertraging in de lijn, maar een rookverbod, is dat, dat, dat is niet zo heel bijzonder, want dat kennen wij hier ook al. Hoe, uh, hoe vinden ze dat in China? Nou, in China is het wel heel bijzonder, want uh, uh, ja, zoals je het zelf al zei, dit is een land van rokers. Uh, elk jaar uh, komen er ook nog steeds mensen bij uh, en er gaan heel veel mensen dood aan het roken. Dit jaar ongeveer uh, 1 miljoen ongeveer, van de 300 miljoen rokers in China. Maar uh, dat, dat gaat naar verwachting oplopen tot 3 miljoen doden uh, in 2020 per jaar. Hmm. Dus uh, ja, het is wel bijzonder dat er nu eindelijk eens iets aan gebeurt. Ja. Uh, en vandaar die wet. En nu, um, uh, nu, nu, wat houdt de wet in? Ik bedoel, betekent dat dat je dan niet meer mag roken in kroegen? Of, of, of gaat het nog verder dat je... Uh, mocht er nu ook nog gerookt worden in bijvoorbeeld bibliotheken en dat soort dingen? Nou nee, dat, dat mocht al lang niet uh, meer, uh, maar dat gebeurt natuurlijk wel sporadisch nog op de gangen. Uh, het is nu zo dat het uh, nergens in openbare ruimtes meer mag volgens deze wet, en daar vallen dan kroegen en restaurants uh, onder. Uh, ja, je moet je voorstellen. Kijk, in, in China is, uh, roken, behoort uh, echt tot de cultuur. Dus als ik uh, een interview heb met een uh, overheidsofficial en ik kom zijn uh, werkkamer binnen... dan is het eerste wat hij doet, is mij een uh, pakje sigaretten aanbieden. Ah. Uh, gewoon een heel pakje. <laughs> en, uh, en tijdens dat interview dan, uh, dan moet er gewoon doorgepast worden. Yeah. Uh, want nou ja, dat, dat, uh, dat, dat uh, is een soort... Uh, Gasvrijheid die, die hij dan uh, laat zien. Maar je krijgt dan dus een pakje sigaretten en dan ga je lekker roken met z'n allen. En dan, maar niemand die zich druk maakt over de schadelijke gevolgen van het roken? Nee, Wat tekenend is in China is dat de helft van alle artsen die, die roken bijvoorbeeld ook. Dus dat is ook een heel hoog uh, aantal. Hmm. Dat is wel uh, gek eigenlijk hè, ja. dat, dat, dat, dat China zich daar zo weinig druk over maakt. Uh, ja, nou ja, kijk, het, het is natuurlijk zo dat de, de, het aantal uh, uh, mensen die uh, uh, vroegtijdig aan het roken overlijden nu pas aan het uh, toenemen is. Uh, als je 30 jaar geleden hier was geweest, werd er veel minder groot. Want toen was iedereen hartstikke arm. Uh, dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Dus dat het nu, uh, nu pas uh, dat iedereen de gevolgen aan het uh, zien is. Ja, nou, dat maar klinkt dat de vraag of de, of de wet gaat uh, werken. Dus ik, ik ben. Uh, uh, gisteravond nog eventjes uh, de in geweest, maar nou, toen werd er volop op uh, losgepakt. Ja. En eigenlijk kun je zeggen dat, dat niemand verwacht dat er nu echt iets gaat veranderen. Dus ik, ik uh, vroeg uh, in, uh, in een uh, leuk buurtcafé uh, hier in, uh, vlakbij mijn huis in uh, Shanghai, vroeg ik aan de, aan de bartender van of die iets ging veranderen. En uh, ja, hij lachte me gewoon uit. Hij zei van nou ja, China rookverbod, daar komt niks van terecht. Nee, en het is ook wel een beetje gek dat, uh, dat dan alle openbare gelegenheden, daar mag je dan niet meer roken, maar arbeidsplekken daar nog wel? Ja, op, uh, op je werk dan uh, gaat gewoon je werkgever erover. Uh, ja, je moet je voorstellen dat zeker uh, overheidsofficials en ambtenaren... Die, uh, ja, die roken over het algemeen gewoon op de werkplek. Uh, sterker nog, uh, vorig jaar was er een, uh, een, een stad in China die kwam in het nieuws... omdat uh, de, de, de, zeg maar, het stadsbestuur had al zijn ambtenaren uh, uh, aangezet om zoveel mogelijk te gaan roken. Om zodoende de tabaksindustrie in de stad een beetje overeind te gaan. <lacht> dus, ik, euh, ik hoor wel ja. dat, dat, dat het een, een succes gaat worden. Is nog niet echt een garantie? Uh, nee, nee, nee, zeker niet. Nou, ik verwacht eigenlijk dat het uh, met name uh, een verandering gaat betekenen... bij de, bij de hele luxe uh, westerse uh, cafés en restaurants die je, die je hier hebt. Uh, maar dat alle, alle gewone restaurants en, en, en, en buurtkroegen dat daar gewoon volop blijft doorgevoerd worden. Ja, nu hebben wij hier in Nederland hebben ook al dat rookverbod en ook op alle openbare gelegenheden. Lieke, heb jij, heb jij vind je dat vervelend? Want je, dat je, dat jij rookt, mag je, dan, jij mag op heel veel plekken niet meer roken. Vind je dat irritant? In het begin wel, maar ja. je bent er nu zo aan gewend dat je eigenlijk het vervelend vindt als mensen er weer wel mogen roken. Ja, ja. Want sommige cafés houden zich er ook niet aan. En dat het een beetje ingewikkeld wordt... Dat je niet meer weet waar je nou wel of nou, niet mag roken. Niet maar dat je het ook niet meer lekker vindt. Dat ja. het echt gewoon, ik rook nu altijd buiten. nou ja, dat is eigenlijk best wel lekker. Ja, ook. ja lekker fris, fris windje. Ja. <laughs> nou, ik, ik, ik kan het zelf ook zeggen dat uh, elke keer als ik in Nederland op bezoek ben, dan, uh, dan vind ik het eigenlijk wel prettig dat ik, uh, dat ik de volgende dag mijn kleren niet uh, in de wasmachine hoef te gooien uh, vanwege de rook. Ja. Hè, dus uh, uh, dat is hier uh, juist ja, het standaard. Als je, je hoeft maar tien minuten ergens binnen te zijn en, en je stinkt wel enorm. Ik, uh, ik, ben er zelf. Ik, ben, ik vind het ook wel lekker hoor, dat, dat, dat je niet meer mag roken. Ook vooral inderdaad als je naar een kroeg bent geweest uh, of, of ergens anders uh, in een restaurant dat je dan niet helemaal naar rook ruikt. Maar wat wel veel wel is dat je dan wel heel snel naar frituur ruikt, valt mij op. Je, ja, ja, je, ruikt, je kleren ruiken dan meteen naar iets anders en je ruikt ook heel veel meer andere luchtjes. Dat ga je zelf merken, Michiel, straks in, uh, in de kroegen in, uh, in China. Je ruikt we gaan een gaan hele gaan vieze, ik vieze dat heel weinig gaat veranderen, maar uh, wie weet. Wie weet. Als het zo is, dan, dan spreken we je later weer. Dankjewel, Michiel. Goed.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 van jaar, denk jij? Zomerhit? Ja, een lentehit. Um, ouais. Ja, ik denk voor wel. Stiekem langzaam maar zeker wordt het echt een lentehit. Wat vind jij dan een lentehit van het jaar? Um, Hands of Poets. Oh, Dance Water ja. of die andere. Oh ja, maar nou, dat kan ook, ja. Je wordt de plaatje van Crystal Fighters. Columnist betwist. We zijn op zoek naar de beste columnist van Nederland... voor de twaalfde keer, alweer Pieter Derks. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jouw column heeft echt ongetwijfeld iets te maken met royalty, dat kan bijna niet anders. Je twaalfde column, ga je gang. Een bruiloft en koninginnendag. Ik heb mijn portie royalty wel weer gehad voor dit jaar. Hoe leuk en romantisch ik het hele circus ook vind, hoe prachtig de bruid en hoe hardverwarmend onze koningin. Als het om het besturen van het land gaat, ben ik toch altijd weer blij dat we een democratie hebben. Volgens mij vinden Willem-Alexander en Maxima het ook fijn... dat ze straks niet verantwoordelijk zijn voor een heel land alleen door hun afkomst... maar zich gewoon lekker kunnen bezighouden met watermanagement en microkrediet. Die twee bezigheden sluiten ook mooi aan op het voornaamste kenmerk van de Oranje-familie. Geld als water. Het fijne van democratie is niet geregeerd worden door iemand... die toevallig uit de goede ouders geboren is. Maar ook iemand die toevallig uit het verkeerde nest komt, niet veroordelen. Deze week was de ophef over Grimbert Rost van Tonningen... zoon van twee roemruchte NSB'ers... die een Culemborg gevraagd is te komen spreken bij de dodenherdenking. Twee bestuursleden van het 4 comité blijven zelfs weg uit protest tegen zijn aanwezigheid. Dit alles alleen maar om zijn naam. Want hij heeft al uitgebreid afstand genomen van zijn ouders... en hij is gewoon econoom. Hij schreef boeken met titels als... Arbeidstijdverkorting, een lokkend perspectief... en Megaconcerns, de dans om de wereldmacht. Niet bepaald oorlogsgevoelige literatuur, zou je denken... Het grootste gevaar van zijn toespraak lijkt mij nog dat het publiek wel eens in slaap zou kunnen sukkelen. Maar blijkbaar beginnen we al langzaam te vergeten voor welke vrijheden onze voorouders in de oorlog hun leven hebben gegeven. Thomas von der Dunck mocht deze week een toespraak niet houden omdat zijn vergelijking van de PVV met de naties niet goed viel bij Wilders en de coalitiepartners. Inderdaad een slimme zet als iemand je dictatoriaal en totalitair noemt zijn lezing verbieden. Ik had hem lekker laten speechen, niet alleen vanwege de vrijheid van meningsuiting... maar ook omdat dit soort kinderachtige vergelijkingen het debat op geen enkele manier helpen. En de beste manier om dat te laten inzien... is hem gewoon met een volle zaal minutenlang zwijgend aan zitten kijken... terwijl hij zijn domme dingen zegt. Ik ben cabaretier, ik doe wel eens 3-outs, dus ik weet precies hoe dat voelt. Zo'n spreekverbod, het maakt alleen maar heftige reacties los. Zo was er bijvoorbeeld iemand op joop.nl die Wilders in een overzichtelijk tabelletje... op een aantal punten uitgebreid met Hitler vergeleek... en erachter kwam dat er wel degelijk overeenkomsten waren. Ja, zo ken ik er nog wel een paar. Op basis van zijn haarkleur, zijn Limburgse roots en dat bleke gezichtje... is Wilders ook met een asperge te vergelijken. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dat dan ook moet doen... Die hele vrijheid van meningsuiting lijkt een doel op zich te worden. Een heilig grondvest waar alles voor moet wijken. Maar volgens mij is er één groot misverstand. Zeggen wat je denkt betekent niet dat je niet meer hoeft te denken voordat je wat zegt. Je mag alles zeggen, maar het hoeft niet per se. De helden die we woensdag herdenken vochten niet alleen voor vrijheid, maar ook voor beschaving. Voor een democratie waarin volwassen mensen op basis van argumenten vrijuit met elkaar kunnen praten. Dat is iets anders dan Hitler-snoortjes op elkaars pasfoto's steken en zeggen... kijk eens hoe stoer ik ben. Als we zo gaan beginnen, moeten we de koningin misschien toch nog maar wat extra verantwoordelijkheid geven. Dan mag ze van mij vandaag nog beginnen als kleuterjuf. Ik vond het een goede column, maar wat vind jij? Laat het weten, 47aperstaat bnn.nl, 47 at bnn.nl. Of je wilt dat Pieter Derks volgende week gewoon nog eens een keer te horen is hier in 47. 47 at bnn.nl. En dat mailadres heb je ook kunnen gebruiken voor de plug. Je kon kiezen tussen drie platen. Rob Stenders koos voor Bastemap van Dr. Gonzo. Claudia de Breij, die koos voor een plaats van haarzelf. Mag ik dan bij jou? Van Claudia de Breij dus. En Cheryl Sampson, die koos voor Six Feet Under van Sherry -Anne. En je raadt het al, die laatste, die heeft gewonnen. Sherry anne zo heet ze. Six Feet Under. Ik Sherry-Anne bezinkt een van de functies van haar iPod, Shuffle Shuffle. Je hoorde uh, Sherry-Anne dus, mooi voor liedjes. Dat. Uh, af en toe komt hij voorbij tijdens 4-7. Het plaatje van Arthur Adam, de trots van de BNN University Feutjes. Maar een echte hitnotering mist nog. En daarom is het tijd om dat plaatje eens een keer aan de gewone man te brengen. University Feut, Rick ging op stap. Mag ik je van harte welkom heten in Amsterdam en je uh, bij deze hele fijne Koninginnedag uh, verder uh, toewensen? Vandaag ga ik het plaatje van Arthur Adam verder promoten. En waar verkoop je nou het meeste? Natuurlijk in Amsterdam. En natuurlijk in het Vondelpark. Prachtig. Maar het is geen Arthur Adam. En wat wil de toeval? Nou, ik heb hier een cd'tje van artu Adam. En dat is toch wel een, echt een hele grote meester. Ergens in mijn tas, wacht even. En dacht ik, die kunnen jullie kopen van mij. Arthur Adam. is een nieuwe sensatie uit Enschede. Ik geloof het direct. Maar jullie, jullie, ik denk, jullie hebben net genoeg verdiend om deze cd uh, te kopen. Sorry. Nee, sorry. Druk, hè? Nou, ontzettend. Hebt u al ergens gezien waar je deze datejes uh, kunt kopen? Nee, heb je al niet gezien. Nergens, hè? Nergens, nee. Beetje ja, raar vind ik dat. Jij hebt ze vast te kopen. Nou, wat, hoe raad, hoe raad, u raad dat? ik het? Hè? Hoe raad ik het? Ik heb ze in mijn tas zitten. tas De nieuwe sensatie. Ah, oh, geweldig. Van adem? Adam. Nee. Ik hoef niet, hoor. Echt niet. <laughs> ja. Zijn stem doorklieft je ziel, pakt je, maar het laat je niet meer los. Het speelt met de snaren van vreugd en verdriet. Zijn stem is breekbaar en toch zo zacht als dons. Is het iets voor jou Nee, dankjewel. Ik heb een CD hier. Het is van de nieuwe Dutch Justin Bieber. Doe like je Justin Bieber? Nee. No? waarom niet? Omdat ik don't niet like him. Omdat hij weird yes, he is. because omdat hij weird is. Het nieuwe plaatje van Arte Aden, speciaal voor jou. 2 euro. Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Arthur Adam, nieuwe single, 2 euro. Nee, dankjewel. No, thank you. Nee, dankjewel. Nee? Nu misschien? Nee, ook niet? Nee, dankjewel. You got a lot of CDs over here. Yeah, we're selling CDs today. Fresh from the UK. Exclusive. They're not in Holland yet. No, not in the shops. And uh, do you have uh, Arthur Adam? Do I have what, sorry? Arthur Adam. No, never heard of him, sorry. Never heard of him? I'm not, I'm not up with the Dutch uh, pop, scene, pop scene, I'm afraid. But can we trade a CD? We can trade a CD, definitely. We have techno, we have Chilla, we have uh, 70s stuff, we have anything you want. Okay, this is Artur Adam. Yeah. The only thing on here. Yeah. Is Artur Adam. Yeah. With his new song. Okay, good. Called "Ma ik dwal af." Can you repeat it? My dwal af. And, and, uh, <laughs> exactly. Uh, What is Dralaf? af? It's, It's when, you, uh, when you when uh, you when you are busy doing something, you have to be concentrated, but your mind is somewhere else. Okay, so your mind is wondering. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Exactly. Wondering. Mind 12, yeah. Thank so you. So well. this that, that one is for you. Okay, Mark 12. Mark 12. Correctly. Ah, yeah, Mark 12. And I, now I take uh, the, the other one. Yeah, and all the young dudes for you. All the young dudes. Yeah, That's it's pretty much me. a compilation of the some 70s okay. classics. Yeah. Okay, thank you. The trick is, um dus not uh, dingen to go and uh, verkopen, but you have to go and ruilen with your CD. Nou ja, moet je dus al die bagger... moet je ook maar precies de dingen gaan vinden die je eigenlijk zelf nodig hebt. En dat is best lastig. Nee, dankjewel. Ja, nee, ik heb gevoeld, gezien en ook gedaan. Tranen in een droef staan is het begin van een gedicht. Toch weet ik één ding wel. Voel je vrij en sla niet dicht. dacht dat Crystal Fighters of Dance the Wars of van de Hans en Poe de lente hits worden de lieken. Dit, dit is het om gewoon ja, adem. Zeker weten. Maar ik dwaal af. Ken je dat geluidje nog? dat <lacht> was ja, vorige week. We moeten heel veel achterstallige uh, administratie doen. Vorige week hadden we de, een, uh, een uh, ja, geen weddenschap, maar het was een uh, ja, je, je moest raden hoeveel eitjes er werden gebroken. In de uitzending, in het laatste uur van het programma. Um, en nu heeft Lieke de winnaar. Ja, nou, en ik dacht dat je het al helemaal vergeten was. <lacht> ja, nee. Ik had namelijk helemaal netjes op mijn blaadje gezet wie het is. Uh. Um, Trus van der Kamp uit Huizen. Kijk. Ontzettend gefeliciteerd. Nou, dat is want mooi. Want jij wint een PNN zondagochtend goodie pakket. Want zij had het goed. was de enige die het goed had. Echt waar? Ja. Hoeveel eitjes zaten erin? Veertien. Veertien eitjes. Ja. Goed. Goed. <lacht> Mooie weddenschap, een mooie wedstrijd vond ik. O, volgend jaar weer. Eens even kijken hoor. Uh, oh ja, we gaan naar Albert. Goedemorgen Albert. Goedemorgen. Sportverslaggever bij RTV Oost. En uh, jij doet uh, vanmiddag verslag van de wedstrijd. En dat is niet zomaar een wedstrijd, namelijk een volleybalwedstrijd in de vrouwen eredivisie. Ja, klopt. Welke wedstrijd de, is dat? De... Het is de definitieve beslissing wie er nu uiteindelijk uh, kampioen van Nederland gaat worden. Ja. Die dames uh, hebben er toch een aardig potje van gemaakt, letterlijk een figuur. <laughs> het is een, uh, een best of vijf En ze uh, hebben inmiddels vier wedstrijden gespeeld, beide twee gewonnen. Dus vanmiddag is uh, echt de finale. Dus vanmiddag moet het uiteindelijk gebeuren. Ja, wie speelt tegen wie? Uh, de thuisklub uh, is dan in dit geval Pollux en uh, de uitclub is Weert, Dus twee ploegen die ook nog, uh, zo mag je tenminste zeggen, heel ver van elkaar afwonen. Ja, en nu um, uh, heb ik van die hele competitie weinig gehoord het afgelopen jaar. Hoe kan dat, denk jij? Nou, dat, dat, uh, dat zou best eens kunnen omdat, uh, aangesproken is er altijd één grote favoriet in, de, in die damesleague... Uh, er is altijd wel één club die er met kop en schouders bovenuit steekt. En dat was het afgelopen jaar eigenlijk niet zo. Um, heel veel ploegen die tegen elkaar opgewassen waren. Dus er was niet echt een, uh, een, een aangewezen topploeg aanwezig. Misschien is dat de reden geweest dat er uh, uiteindelijk niet zoveel mediabelangstelling is geweest. Plus ja. het feit dat, uh, en, en dat is met de meeste sporten zo, dat. Uh, de heren toch altijd wat meer aandacht krijgen dan de dames. Ja, dat is, en daarom vonden wij het ook wel goed... om een keertje aandacht te besteden aan, uh, aan, uh, aan, aan de vrouwen eredivisie van, uh, van het volleybal. Hoe uh, zijn, zijn, de, zijn de teams een beetje aan elkaar gewaagd? Ja, dat mag je wel zeggen. Want uh, het staat dus in die best of vijf, staat het twee tegen twee... Terwijl het er in het begin uitzag dat Weert uh, definitief die wedstrijden zou gaan winnen. Want ze wonnen de eerste uitwedstrijd tegen Pollux. En wonnen daarna ook de thuiswedstrijd. Dus het leek eigenlijk uh, een hele reguliere 3-0 overwinning te worden. Totdat uh, die derde wedstrijd, dat is eigenlijk de enige wedstrijd die niet echt spannend is geweest. Die won Pollux thuis met 3-0. Nee. En de dag daarop, dat was met Pasen, mocht, uh, mocht Pollux naar Weert toe. Dat was echt een hele spannende wedstrijd. Want die eindigde uit. Uiteindelijk in 3-2, nou, dat zijn de ultieme wedstrijden. En vandaag dus uh, de, de laatste definitieve wedstrijd. En ik zou er echt absoluut mijn geld niet op willen, uh, willen op een van beide ploegen. Want ze zijn zeker aan elkaar gewaagd. Maar Albert, zijn er ook uh, topclubs uit uh, hele grote steden? Want is het toeval dat het nu, zeg maar... Ik weet dat Oldenzaal best wel... Uh, of dat Pollux al best wel lang een goed team heeft. Klopt. En uh, Weert is natuurlijk ook niet een hele grote stad. Is dat uh, nee. bij alle volleybalclubs zo? Nee, want uh, we hebben natuurlijk ook uh, een, een aantal volleybalclubs uit Amstelveen gehad, bijvoorbeeld. En dat, dat is juist wel weer een grote plaats. Maar het is niet zoals in het uh, voetbal, dat je echt Rotterdam, Ajax, of uh, Amsterdam, Eindhoven... Nee, uh... nee, nee, dat heb je eigenlijk niet, want een aantal jaren geleden hadden we ook een ploeg die, uh, die een aantal jaren echt uh, toonaangevend was. Ik kwam bijvoorbeeld uit Lichtervoor. Nou, dat was nou ook niet echt een wereldstad. Ik weet niet of je er wel eens bent geweest. Nee. Nee, ligt in Gelderland dus echt een heel klein plaatsje, maar die hadden dus wel een top nog. Hé hey Albert, stel, stel Pollux wordt kampioen vandaag, dat kan zomaar hè. Ja, um, he? Maar het kan ook zomaar gebeuren dat FC Twente de voetbalclub kampioen wordt. Ja. Ja, wat dan? Ik bedoel, dan heeft, krijgt Pollux echt nul aandacht natuurlijk. Ja, dan, dan is het helemaal gedaan. Dan krijgt Pollux inderdaad uh, helemaal geen aandacht. Ze hebben één gelukje, ze spelen om één uur vanmiddag. Ah, kijk. En dan, uh, dan is de voetbal die is <laughs> nog niet begonnen, want die beginnen met z'n allen om half drie. Ja. Dus als ze een beetje opschieten en kampioen worden, kan iedereen ervan meegenieten voordat uh, de voetbalwedstrijden beginnen. Ja, ja. Op wie zet, zet jij je geld uh, wat betreft voetbal? Um, ja, ik durf het haast niet te zeggen, maar uh, toch op Ajax. <laughs> Oei, oei, oei, oei. Eigenlijk mag ik dat op, als, als inloner van Alderijssel niet zeggen... <laughs> maar ik, uh, ik, ik vermoed toch dat Rijks uiteindelijk aan het langste eind gaat trekken. Je eerlijkheid wordt gewaardeerd. Albert Stanting van RTV Oost, dank... en veel plezier vandaag bij de volleybalwedstrijd. Oké, okay, dankjewel. Zometeen, dit is De Zondag met Ed Anker. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Luc. Ja, wat gaan jullie doen? Nou, wij hebben weer een mooie, bijzondere gast. Een inspirerende gast, en dat is Agnes Holvast... Je kent haar misschien niet. Uh, zij heeft jarenlang in een klooster gezeten. Ze heeft een leven geleid van omzwervingen over de wereld. En een redelijk wild leven gehad. Gaat naar het klooster hmm. en uh, heeft daar een boek over geschreven. Ze is er ook weer uit inmiddels. Ze uh, een ja. man en kinderen. Anders kan ze niet langskomen natuurlijk. Dan ook. kan ze niet langskomen, nee. Wat interessant. Zometeen in 'Dit is de Zondag. Lieke, wat ga jij doen vandaag? Ik hoop dat het weer net zo'n mooie dag het wordt als gisteren, qua weer. Dus dan ga ik lekker buiten zitten. Ja, en niet meer in een bootje. Nee. Nee, gewoon lekker gewoon in de achtertuin bijvoorbeeld. Ik ga hetzelfde doen. En ik ga straks nog even hardlopen. En dan misschien nog wel even een uurtje tukken. Ik wens iedereen nog een hele fijne ochtend. En tot de volgende week. B -M -M.